Uur. Dit is negens met het NOS-journaal. Scholieren moeten één keer het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken. Dat hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken, meldt de Telegraaf. Volgens de krant zijn de bezoeken onderdeel van een breder cultuurpakket... waar ook extra aandacht voor de grondwet en het Wilhelmus deel van uitmaken. Het lespakket zou leerlingen op een positieve manier moeten bijspijkeren over de Nederlandse identiteit. Het nieuwe kabinet moet als eerste aan de slag met de zorg, dat zeggen Nederlanders in het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nieuwe kabinet de hoge zorgkosten omlaag moet brengen en de oudere zorg moet verbeteren. Daarna worden onderwerpen als immigratie, economie en het onderwijs vaak genoemd. Playboy-oprichter Hugh Hefner is overleden. Hij is in het bijzijn van zijn naasten een natuurlijke dood gestorven in de Playboy Mansion... Hefner richtte de Playboy op in 1953. Veel modellen in het tijdschrift werden wereldberoemd. Onder andere Pamela Anderson, Carmen Electra en Anne Nicole Smith... waren playmates in het blad. Hugh Hefner was 91 jaar. De autoriteiten van Vanuatu hebben alle 11.000 bewoners... van het eiland Emba opgedragen om te vertrekken naar andere eilanden... vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Manaro-vulkaan rommelt al een tijdje en spuwt rook- en rotsblokken uit... De eilandengroep Vanuatu ligt ten oosten van Australië. De vulkaan barstte voor het laatst uit in 2005. De hulpverlening op Puerto Rico na de orkaan Maria wordt extra vertraagd door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. In de haven staan honderden containers met hulpgoederen, maar die kunnen niet over het eiland worden verspreid. Volgens de regering heeft door de slechte communicatie op Puerto Rico maar één op de vijf chauffeurs gereageerd op oproepen om te helpen.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 Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. En wij zijn natuurlijk weer met het programma Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Pieter Jouwstra. Goedemorgen Ben Zonneveld. Een zeer goedemorgen. De techniek wordt door frans Jozef Duinmeijer. Ik moet eigenlijk Jacques zeggen, maar oké. Okay. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie is gedaan door Gerry Rutte. De koffie vandaag ook weer door Gerry Rutte. En kom gezellig langs als je wat wil zien of wat wil weten. Pieter, waar gaan we het over hebben? Eh, we hebben een hele belangrijke onderwerp. Allereerst beginnen we natuurlijk met onder andere... Dag. Vandaag in Noord... En morgen in de blauwe tram in het centrum. En voor ons zit Anouk Weijers en uh, Marieke Steutel. Daarna krijgen we Culture de Bits en de uh, Lisa Brits. Daarvoor is Erik van Berkhof van de Lions Club Sanford aanwezig. En dus we sluiten het uur af met de Chanti en Zeeliederen Festival. En daar komen José Ruiters en Theo van de Beurs voor. En uh, jij weet er alles van. Je weet Ik weet er... daar uh, wel een klein bekje van. Ja, nou, ja, maar, dan gaan wij na uh, ja, twee uur. Ja, dan gaan we praten met uh, GBZ. De stand van zaken over de gemeentebelangen... Uh, want de verkiezingen komen eraan in maart. Tussen praten met Astrid van der Veld en Michel Demmers. En uh, dan gaan we verder met uh, Zandvoort. Nostalgisch met Dick Housje, Lien van Driel. Want uh, er gaat een groot spektakel plaatsvinden in de krocht. Heb jij kaartjes? Uh, de, uh, ik denk dat ik er niet aan ontkom. Maar ik, <lacht> uh, ik, ik, ik, ik wacht maar even af. En dan besluiten het programma af met de laatste Jutters Koffiebark. Bark Kofferbakmarkt, dat is een mooi woord, verskribbel, met Roy van Buringen. Als je hem goed aanlegt, heb je dubbele punten. Dat bedoel ik. <lacht> goed, welkom dames uh, Anouk en Marike, uh, allereerst is het vandaag natuurlijk broederdag. en daar gaat het uh, grootste gedeelte over, uh, Marike. Ja, Goedendag, kom een beetje ja, dichterbij. Goedendag, be be be be uh, ik ben uh, Marieke Steutel. Ik werk bij het Sociale Wijkteam in uh, Zandvoort. Mijn collega Anoukweer is naast mij. En uh, we zijn vandaag hier om iets te vertellen over hey. ons wijkteam. Wij ondersteunen uh, burgers uit Zandvoort met allerhande vragen over, uh, op het gebied van welzijn. Veel vragen gaan over regelingen, geldzorgen, uh, woningen. En wat er eigenlijk overal over gaat. Wij proberen mensen een steuntje in de rug te geven, zodat ze weer verder kunnen. En ook, uh, we proberen mensen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld in de wijk. En vandaar dat buurtdag zo'n mooie ingang is om mensen met elkaar in contact te, te brengen. Ik hoor uh, dat jij net nou achter in de auto een springkussen hebt. Ja, klopt. <laughs> Goedemorgen. Uh, ja, Jij met vandaag buurtdag natuurlijk landelijk. Uh, wij besloten sociaal wijkteam. U wordt nu aan ja, ja, sorry, Anouk ja. Ah, ben ik, hoi. Uh, wij besloten als Sociaal Wijkteam dat wij ook wat wilden organiseren. Um, zeker omdat wij als, uh, als team in februari gestart zijn in Zandvoort. En dat uh, ook een van onze doelen is om, uh, om, de, ja, om, om de gemeente met elkaar uh, in verbinding te brengen. Uh, Burendag vonden wij daar een uh, goede voor om uh, mee te starten. Uh, we dachten, nou, we kiezen Zandvoort Noord. Wie weet, volgend jaar een andere. En uh, we hebben nog boulevard en, en centrum ook nog te gaan. Uh, ja, en, uh, nou, we zijn eigenlijk... Heel actief van, uh, van, van start gegaan, eerlijk gezegd. We hebben heel veel activiteiten uh, op het programma voor vandaag. En we hopen ook op een uh, hele hoge opkomst. Uh... En de zon heb je hier van mee. Dat ja, gelukkig. Prachtig, ja. had dat niet vorige week moeten zijn, inderdaad. Nee. Nee. Nee. Maar Anouk, je praat nu eventjes over vandaag in Noord. Ja, maar morgen is het in het centrum. Klopt, ja, ja, morgen is het inderdaad in de blauwe tram. Uh, dat wordt weer georganiseerd, uh, meen ik door het pluspunt zelf. Um, en nou ja, eigenlijk, wij hebben nu zelf als sociaal wijkteam zijnde besloten dat wij ons in ieder geval op Noord. En iemand anders organiseren dan morgen de Blauwe Tram. En uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling dat de burgers zelf dit zelf willen gaan oppakken. En misschien in de toekomst ons ook niet meer nodig hebben bij een organisatie zoals nee, de... Ja. Ja. We gaan het organiseren, Het is op het Vomarplein. bij de Vlemingstraat, Op het pleintje gewoon voor de Vomar. En een paar parkeerplaatsen daarvan. Vanaf 1 tot 4. En nou ja, we hebben eigenlijk een uh, programma voor jong en oud. Ik weet niet of jullie daar al iets over willen weten. Ja, daar willen wij alles ja, over weten. Ja, nee. nou, dat kan Marike denk ik wel... wel uh, uh, ja. oh, jong, kijk naar ons. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja, speciaal voor jullie het springkussen. Wij, wij, wij mogen het springkussen. <laughs> ja. Ja. Ja, we hebben van allerlei activiteiten vandaag op het uh, programma voor jong en oud. Uh, we hebben in ieder geval een koffietafel met vers gebakken koekjes. De koekjes worden gemaakt door... Uh, dat mensen die wonen bij het RIBW en nu Wienicum, die wonen ook boven de VOMAR en boven het Pluspunt. Um, er is een Tiltonsvoorstelling van een nieuwe Tiltonshole on Air Dance. En we Hoi. willen ook heel ja, graag statushouders leren fietsen. Dus we hebben een aantal fietsen georganiseerd. En we hopen mensen rijdend uh, weg te zien uh, fietsen. En ook rijdend terugkomen. Ja ja, ja. ja, ja. We hebben ook ja. een EHBO-koffer natuurlijk ja, in de die staat Oostdag. klaar. En... Of, of, of, is dat een probleem, die statushouders? Kunnen ze niet fietsen? Nou, dat komt toch vaak voor. Dat, uh, ja, dat ze gewoon niet kunnen fietsen. Ja, dat is een vraag die we zo ja. regelmatig ook krijgen. Uh, dus we dachten, nou, laten we dat ook mee om uh, mochten mensen willen dat we ook uh, fietsles geven vandaag. Ja. Of in ieder geval een eerste opzetje daarvoor uh, voor doen. Opstappen, afstappen? Inderdaad, ja. Okay. ja dan en dan fietsen? Ja. ja, en op een gegeven moment gewoon loslaten. Ja, ja, ja. We ja. hopen ja. dat het ja. goed gaat. Dus, dus dat wordt een beetje spannend hoor. Ja. Dus, uh, het wordt ook spannend vandaag, denk ik. Ja. Uh, ook het buurtvoetwerk is aanwezig met uh, Panna. En Panna is een mini voetbal. Ja. dus dat is uh, waarschijnlijk hartstikke leuk voor, uh, voor de jongeren. Tenminste, ik zie mezelf niet echt daar aan meedoen, maar goed, ik ga stimuleren dat mensen dat uh, gaan doen. En jij hebt een groot springkussen opgehaald. Ja, ja, ik ben vanochtend uh, met mijn collega André, die is ook net aangeschoven. Ja, daar gaan we Hebben wij in de Waardepolder inderdaad een groot springkussen uh, met een glijbaan uh, nog gehaald. Uh, ja, Om die neer te zetten. Zodat ook uh, de kleintjes uh, ook gewoon gezellig bij ons uh, terecht kunnen. En verder is het uh, huurdersplatform is aanwezig uh, om uh, mensen vragen kunnen stellen als er problemen bijvoorbeeld zijn in de wijk, om al gelijk kennis te maken. De Jeu de Boel vereniging Zandvoort uh, die is aanwezig. Niet om zelf nu de Jeu de boelen, want dat was niet mogelijk. Uh, maar wel om, ja, om te praten, om mensen mogelijk enthousiast te maken, om ook een, uh, ja, een balletje te rollen, zeg maar. Het heeft, het heeft dus eigenlijk uh, een tweeledig doel. Hè. Burendag, uh, gezellig met de buren, koffie drinken, leuke dingetjes doen. Ja. Maar als je zo hoort, dan is er ook genoeg uh, informatie te verkrijgen. Ja, ook. Ja, ja. Want in Zandvoort Noord is natuurlijk best wel heel veel uh, te doen, qua activiteiten en ook qua hulpverlening. Het moet niet zijn dat het een uh, echt een promotiemiddag gaat worden voor organisaties. Ja. Dus daarom hebben we juist ook, uh, ook veel vrijwilligers uh, ook gevonden en uit de, de buurt zelf uh, om te helpen. Want dat eigenlijk natuurlijk het doel is van Burendag. Want om het wat meer aan te kleden hebben we wat de organisatie bereid te vonden om nou ja, ons daarin te, te helpen en te begrijpen. Aangeschoven ja. is uh, André ook actief hierin van springkussen. Ja. Van springkussen. Nee. Nee. Je... Ik heb alleen meegeholpen om aan te halen. Maar in de rest van de dacht doe ik ook een hoop dingen hoor. Ja wat ga je doen? Uh, nou, ik ga proberen inderdaad ook op Facebook uh, live uh, mensen die uh, het leuk vinden om Facebook te kijken af en toe een uh, live filmpje te maken. Dan kunnen mensen dus live zien wat er op dat moment gebeurt. En uh, voor de rest help ik, uh, ben ik een beetje han- en span diensten bij uh, mijn collega's die uh, een helpend handje nodig hebben. En wat natuurlijk ook het mooie is van deze Burendag is om met elkaar als buren, hè, dat is het grote doel, meer kennis te maken en wat ja, de verbindende factoren. Dat is ons grote doel inderdaad. Het is nu denk ik de derde of de vierde keer dat Burendag georganiseerd wordt bij uh, Pluspunt, ook Zandvoort. Mm -hmm. Ja, je zei net, we willen eigenlijk dat de buurt het gaat oppakken. Dat vond ik een interessante opmerking. Mm. Oké, okay, ja. Nou ja, je hoopt natuurlijk op een gegeven moment dat de buren zelf zeggen van... joh, uh, we hebben zo'n grote burendag op het plein niet nodig. We gaan het met de straat doen. Hè? Of, of we nemen zelf het voortouw. En daar willen we uiteraard wel in assisteren. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als de buurt zichzelf gaat bewegen... Om, uh, als daar behoefte aan is om dat uh, Zelfs, op te pakken. Zoals bijvoorbeeld in Oud-Noord gebeurt. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja daar ja. gebeurt het inderdaad al ja. meer. Ja. Dus wie weet, mocht iemand dat vandaag horen en denken... nou, dit, dit vind ik hartstikke leuk om dat... Voor volgend jaar op te pakken. Dan uh, nou ja, kunnen ze zich uiteraard melden dat we mogelijk wat, wat ondersteuning geven... ook met eventuele nou ja, wat subsidie te regelen via het Oranje Fonds. Want die helpen ook uh, vandaag ook weer mee uh, om dit mogelijk te maken. Ja, het is uh, één groot doel van het Oranje Fonds, de ja. Buurendag. He. Je kan een aantal uh, maanden van tevoren inschrijven. Klopt, ja. En dan kun je de subsidie aanvragen als je goed plan hebt. Inderdaad, ja. En ons plan was, was goedgekeurd. Dus uh, gelukkig ja. helpen ze ons daar, uh, daarin mee. En dat kun je niet alleen uh, als bedrijf... Of als stichting of wat dan ook. Maar je kunt het ook als uh, particulier uh, doen. Er zijn ook wel een aantal particulieren die het gewoon in hun straat organiseren. En die kunnen dus ook een beroep doen op het Oranje Fonds om uh, dat gesubsidieerd te krijgen. Heb je daar ook een voorbeeld van in Zandvoort? Of is dat nog niet echt uh, duidelijk? Nou, ik volgens mij inderdaad uh, wat je net al zei Ben over dat uh, in, in Noord, in Nieuw-Noord. Uh, daar gebeurt het volgens mij wel. Maar ik weet nu zelf niet welke straten er deze keer meedoen. Dat durf ik ja, niet te zeggen. Ik weet dat de Potrietenstraat houdt een soort straatfeest in no Russe. Oud-Noord, ja. Oud-Noord. Ja. Oud-Noord, ja. Ja. Ja, ja. Leuk. Uh, even. Dat een uh, uh, subsidie uh, hebben aangevraagd. maar die uh, hadden het uh, kunnen doen als ze het niet gedaan uh, hebben. Dus. Uh -huh. Ik kom weer even terug op sociaal wijkteam Zandvoort. Oh, ja. Want uh, er zijn natuurlijk Zandvoerders die nog niet steeds weten wat dat nou precies inhoudt. Uh -huh. uh, vorige week had ik hier de wethouder uh, Gert-Jan Bluis. en die was wild enthousiast over het wijkteam. nu ook in het centrum van Zondvoort. Jullie zijn er heel actief in de Noord, hè, met het wijkteam. Ja, niet alleen in Noord, maar wij hebben ook drie keer in de week in het raadhuis spreek spreekuren, inloopspreekuren, waar mensen op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 kunnen binnenlopen om hun vraag te stellen. Uh, dus we zitten sowieso in het raadhuis. En er zijn plannen dat we ook uh, gaan uh, in houden, in de blauwe ja. Maar wat we heel veel doen is vaak op huisbezoek bij mensen. Om een idee te krijgen van de thuissituatie en de omgeving waar ze in wonen. En uh, ik vind dat heel erg belangrijk. Ons, een van onze hoofdtaken is om mensen... Um, ja, weer in hun eigen kracht te zetten. En um, ja, verder laten kijken dat het neus lang is. Ook uh, dat ze hulp durven vragen. Niet alleen aan de hulpverlening, maar ook aan de buren. Of uh, ja, andere mm -hmm. mensen. Ik ja. als, en als André ongeveer die microfoon opeten <laughs> maar <laughs> wat wil je kwijt? En als op marieke uh, ons werkgebied is inderdaad heel Zandvoort en Bentveld. Dus iedereen die binnen dat cirkeltje, noem ik maar even, uh, woont, die kan zich bij ons vragen om ondersteuning, als ze ergens mee worstelen. Kan je, um, het begrip wijkteam is erg groot, hè? Oh, ja. um, kan je een paar uh, uh, punten opnoemen waar jullie in bemiddelen, helpen? Mm -hmm. Ja, zeker. Um, nou, Marike zei het in het begin al, hè? Dat zijn vragen over uh, wonen, uh, werk, welzijn. Ruzies. Ja, ja, ja nee, we hebben ook wel mensen die zeggen van, ja, jongen, mijn bovenbuurman die geeft overlast en we hebben al zoveel geprobeerd en we hebben aangebeld en we komen er niet meer uit. Wat moeten we nu doen? Wat zijn de stappen die je dan verder moet doen? Wij gaan het als sociaal wijkteam niet oplossen. Maar we kunnen mensen wel de weg wijzen: van, goh, ben je al bij de woningbouwvereniging geweest? Mm -hmm. uh, heeft al inderdaad huurdersplatform. De Mocht de het echt uit de hand lopen, kan je, moet je mogelijk aangifte doen. Maar je moet mensen gaan ondersteunen. En hè, heb je al bedacht om samen met de buurman toch een keer nou ja, met iemand mm -hmm. erbij in gesprek te gaan. En, nou ja, dat, dat zijn eigenlijk wel voorbeelden van inderdaad met burenruzie. Ja, en daarnaast eh, vragen over, over financiën krijgen we wel heel veel. Omdat je zelf is maatschappelijk werk. Dus ik, ja, jij weet alles daarvan, denk ik zo maar. Nou, eigenlijk kun je het uh, nog wat algemener stellen. Overal waar je mee worstelt, kom bij ons. En wij kunnen of jou daarbij uh, proberen te ondersteunen om uh, er onder mee uit te komen. Of we kunnen kijken of er een andere instantie is die je daarbij kan helpen. Nou zegt of, je een paar uh, keer wel, kom bij ons. Maar die zandvoeters, en er zijn een heleboel zandvoeters die luisteren. Die zeggen, ja, waar moet ik dan komen? En wie moet ik bellen? En wat is het adres? En waar zit je dan? Ja, nou ja, het is kom bij ons of wij komen bij u. Ik bedoel, dat kan uiteraard ook. Ja. En zeker bij de mensen die nu luisteren die zeggen: ja, maar ik kan helemaal niet komen. Maar wat is dus dan het telefoonnummer? Ja. het <laughs> telefoonnummer. Ik, ik heb hem voor me, ik, heb hem voor, ik weet hem niet uit mijn hoofd. Uh, dat is 023 57 40 450. Nog een keer? Nog een keer? Ja, 023 57 40 450. Ja. En dat staat ook altijd op de website van de gemeente Zandvoort. Ja. En ook wekelijks staan we samen in het Zandvoortse krantje met de tijden van ons inloopspreekuur en ook met het telefoonnummer nog een keer. Wat het inloopspreekuur is in Ook Zandvoort? Uh, twee en... keer per week is het in Ook Zandvoort en drie keer per week is het in het, in het raad, in het gemeentehuis hier in Zandvoort. In het gemeentehuis zelf? Ja, in het gemeentehuis zelf, de achterste balie. Oké, okay, nou dat is het, het dus oude te, oude vind... loket. te vinden ja. op uh, de gemeentesite. Ja. Nog een keer, 5740450. Ja, dat klopt. Dat is het telefoonnummer ja. maak een afspraak, kom, leg je vraag neer, Zeker. telefoon is en eventueel komen ze naar je toe. Ja hoor, ja, Ik uh, ja, nee, nee. denk dat jullie uh, nog wat tijd nodig hebben om het kussen op te blazen. Ja. Dus uh, wij ja. danken jullie ontzettend voor jullie komst en, uh, en uitleg. Ja, ja. duidelijk. Ik had we nog één keer mogen zeggen, het is dus vandaag tussen 1 en 4. Tussen 1 ja. en 4 ja. op het Fomarplein. Fomarplein ja. in Noord. Ja. Voor alle kom... bewoners van Noord. En morgen van 2 nou. tot 4 eh, de... op het blauwe centrum. In het centrum. het centrum. Dan is de blauwe tram voor het centrum ja. gedeelte allemaal aan de beurt. Oké, okay, ja. dus uh, dit weekend uh, twee gezellige uh, activiteiten. En op het Fomarplein. En de opening van de blauwe tram. Klopt. Waar ook een gezellige dag is. Ja. Ik dank jullie voor de komst en uitleg. Ja, en dank in ieder geval uh, veel plezier vandaag. Dat gaat lukken. Dankjewel. Bedankt. Tegenover ons zit Erik van Berkel van de Lions Club Zandvoort. Welkom Erik. Dankjewel voor de uitnodiging Pieter. Jullie hebben, Goedemorgen. Jullie hebben druk, uh, als ik het zo bekijk. Absoluut. Jullie hebben een, uh, een golfffestijn uh, gehad. Ja. De Kennerburg. Ja zeker. Ja. Dat bracht een hoop geld op. Dat bracht zeker een hoop geld op voor het goede doel. Ja. Ik, ik hoorde iets van 12.000 euro. Ja. Uh, Ongelooflijk hè. Ja. En uh, dan hebben jullie uh, 1 oktober een festival op het strand. Ja. Culture at the Beach. Precies. En we hebben dan ook nog een keer de Brits wedstrijden. De Brits in Brits. Ja. Eind oktober. Ja. Yeah. Vertel eens even wat, wat gaat er met Culture at the Beach gebeuren? Nou, Culture at the Beach hebben we al een aantal keren georganiseerd. <coughs> uh, wij doen dan een samenwerking, zeg maar, met de Schouwburg in Haarlem. Om ook natuurlijk juiste mensen uh, te hunten. En wat het idee is, uh, uiteraard alles ten doel van de Stichting Lions Helpt Kinderen uh, om geld in te zamelen hebben wij drie uh, strandpaviljoen ons bereid gevonden ons te ontvangen en het programma bestaat dan uit zeg maar welke slant paviljoen zijn dat ik heb ja. begrepen captain god ja plazant en vroos ja dat klopt dat klopt ja, jij als Lions moet dat wel goed dan weten natuurlijk. Ja, ik weet het wel. <laughs> maar ik wil het eerlijk laten vinden. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Nou, het, is, het is wel belangrijk om uh, de, de strand en de goed uh, in, in het beeld te brengen. Ja. Captain God, Plazant en Vos Ja, zeker. En wij hebben daar uh, optredens van Casper van der Laan, Marco Lopez, Kat B. En Nico met zijn kliko. Zo, Nico met zijn kliko. En het, clico. Het, het aardige is, het, is echt een, uh, het zijn altijd ontzettend leuke avonden. Met een goed hapje eten. Want de strandpaviljoens doen enorm hun best natuurlijk. Om zich van het beste kant te laten zien. En wij krijgen altijd enorm enthousiaste reacties. Maar ook daar halen we natuurlijk weer veel geld op voor de goede doelen. Waar we het steeds voor doen. Die um, artiesten, draaien die rond? Of is het per... Paviljoen, één artiest? Ja, dat is een goede vraag. De uh, artiesten die, uh, ik zou haast zeggen, ze draaien door, maar dan uh, qua strandtent. Uh, eigenlijk heb je tussen iedere gang heb je steeds een nieuwe artiest. En dat geeft de afwisseling ook in het programma. En uh, we vragen wel eens, hoe is dat voor jullie? Want iedere strandtent heeft toch weer zijn eigen dynamiek. Maar ook de artiesten vinden het ontzettend leuk om te doen. Nogmaals, die artiesten zijn dus aangebracht door de Philharmonie Haarlem. Ja, ja. Dus dat betekent, dat ze hebben wel klassen. Want anders verbinden ze hun naam niet eraan. Precies. Dus we hebben dit al een aantal keer gedaan. En het grappige is, hè, dan kijk je op tv, denk ik... Hé, hey, deze mensen hebben we allemaal langs gehad. Anders denk ik ook de klasse van de Philharmonie. Die weet precies te peilen wat mensen uh, zijn. Talent in de dop. En die komen graag bij ons. Kan je wat vertellen over de artiesten? Ja, dat kan ik ze zeker. Uh, we hebben... Uh, even kijken hoor. Ik eventjes... <laughs> ja, we hebben Jan hier Pietersen, het is een puntdichter. Uh, Die uh, hebben we reeds een aantal keren gehad. Um, ja, ja, is, is een, uh, zelf een theaterjournalist en is heel erg bedreven in zeg maar, Twitterstukken te herschrijven in pakkende uh, kreten. En sterker nog, als je erbij bent, moet je niet raar opkijken als je ook een boekje toegegooid krijgt. Uh, uh, enorm lachen. En waarom is het lachen? Omdat je het gewoon herkent. Het gaat in feiten over jezelf. En dat weet hij heel goed uh, op te pakken. Uh, ja, twee jaar geleden had je ook uh, Kees van Amstel, uh, oftewel Kees Tom. <laughs> ja, daar was ik bij. Ik heb ontzettend genoten. Was goed? Ja, was heel goed. En duidelijk is, die, uh, uh, Jan janje Pieters is de master of ceremony. Want zo'n avond gaat niet vanzelf. Ik heb daar ook een, een Robert-Jan pro staan. Die heeft uh, een programma Samen Slapen. Die heeft de 100 Casino Prijs is, uh, heeft hij de finale gehaald. En dat zijn mensen die praten, zeg maar, het programma aan elkaar. En ik moet zeggen, die zijn vaak minstens zo leuk. He, je merkt al deze avonden, die, uh, die zijn ontzettend leuk. En Hanneke Drent uh, is daar ook een van zijn actrice en theater. Maakster, zangeres. Maar Erik, dat zijn de ceremoniemeesters, maar Casper van der Laan en Marco Lopez en Nico met zijn klikko. <lacht> ja. Alleen al, de naam is... En die treden op in elke van de drie tenten tussen ja. de gangen door. Ja, zij zijn zij draaien steeds uh, uh, rond zeg maar hoe laat begint het programma op 1 oktober op uh, 1 oktober dan, dan moet ik even spieken Pieter dat is volgens mij om 6 uur Jij, ik heb gestaan aanvang 5 uur ja de ontvangst is 5 uur en dan uh, 6, uur 6 uur begint het programma ja maar je moet wel kaarten kopen ja ja, dat is ontzettend belangrijk. Uh, en het goede nieuws is: er zijn nog steeds kaarten uh, te koop. Deze kaarten zijn uh, 75 euro per stuk. En uh, die kun je bestellen via www.cultureathebeach.nl zeker voor de duidelijkheid. Dankjewel. Maar ja. ook in de strandtenten kan je ze kopen. Ook bij de strandtenten. En uh, wij zouden ontzettend blij zijn om ook vooral ook eens mensen uit Zandvoort daarbij te krijgen. Want het gebeurt allemaal in uw dorp. En, kan je dat uh, heb je dat gemeten? Dat je de vorige uh, edities mensen de regio had er niet uit Zandvoort? Nou, je ziet daar wisseling in. Wat er natuurlijk gebeurt. We zijn een Lions Club met 40 leden. En die hebben natuurlijk hun netwerken. Ook hun zakelijke netwerken. En die, vinden, die komen ontzettend graag. En daar, uh, die kopen graag kaarten. Maar ik vind het natuurlijk ook mooi. Uh, dat de Zandvoort er zelf. alles is het maar één of twee. hè, Die komen kijken. Want het, is het gebeurt allemaal in hun dorp. Even die 75 euro toegang. Een <coughs> uh, hoop geld. Maar als je daar een splitsing in maakt. Het gaat naar het goede doel. Ja. Voor het eten. Ja. En het is voor de artiesten, die ja. worden betaald. Ja. Dus het is een derde, een derde, een derde. Ja, zo ongeveer. En je moet je voorstellen dat de artiesten ook hun, uh, hun vier laag houden. De standtenten doen er van alles aan om die kosten daar laag te houden. Om natuurlijk zoveel mogelijk geld naar het goede doel te laten gaan. En het goede doel is dit keer, kutterende buurt, de stichting Tante Joy. Ja. Joy. Ja, dat Vertel klopt. Vertel daarover. Ja. Stichting John Joy, dat is een stichting die helpt kinderen uit de gezin met uh, chronische uh, zieke gezinsleden. En moet je zich voorstellen dat bijvoorbeeld een, een zoon is ernstig ziek. En de andere kinderen dreigen wellicht minder aandacht daarvoor te krijgen. En juist daarvoor willen we nou eens aandacht uh, geven om uh, deze een, uh, ja, een mooie dag uh, uh, te bezorgen. Uh, die doen dat soort dingen daarin. En vaak is het kind, zeg maar naast het zieke kind, ja die is vaak wat achtergesteld. Uh, wat ook lopen is, Want de aandacht gaat natuurlijk ook naar een ziekenhuis. Dus daar richt uh, Tante Joy zich, uh, ja. zich op. En hoe uh, vult Tante Joy dat in? Uh, een leuke dag organiseren, uitjes doen? Uh, ja. Uh, dat ligt ook nog een mooi stuk van de bus. Dat is ook uh, een Lions project, Pieter. Ja. ja. De, de Lions doen veel, niet alleen in het buitenland... maar ook hier in Zandvoort. Uh, zo kwam er net een bedankbriefje langs... van een meneer, ik ga zijn naam niet noemen, uit Nieuw Unicum. Ja. Uh, die zwaar gehandicapt is... maar die wel in staat is om met een aangepaste bus te rijden. Maar die een nog zwaarder gehandicapte zoon heeft... Uh, die echt uh, helemaal niets kan. En nu is door de Lions mogelijk geworden dat zijn bus is aangepast... Uh, zodat die zoon uh, met zijn rolstoel de bus in kan rijden. Okay. Meteen vast wordt geklipt. Uh, en die vader kan nu met zijn zoon naar het ziekenhuizen rijden. En dan wel een dagje uit. Okay, Erik, nou. is dat ook een, uh, een, een project Lions Help? Ja. ja, dus het is wel aardig dat je dat vraagt. We hebben echt heel diverse projecten. Dat, is, en dat kan inderdaad zijn een busje om de rit helpen. En dat lijkt heel klein, maar geeft heel veel plezier en geluk voor de mensen die dit aangaat. Maar wij helpen ook bijvoorbeeld uh, kinderen in Zandvoort dat die kunnen zwemmen. Als je He, het niet kunnen betalen. Uh, het kan ook zijn... een surfproject wat wij hier doen. Dat de surflessen kinderen met een syndroom van Down... autisme of ADHD uh, wordt gegeven. Of aangepaste uh, computers... voor een, een peuterspeciaal uh, baloe. Voor de hartenkamp. Om uh, uh, peuters met vroegbehandeling... Uh, daarmee aan de gang te laten gaan. En uh, het mooie is ook... Wij, wij, Wat zijn jullie bescheiden eigenlijk? Want ik weet wat er achter de schermen allemaal gebeurt... maar ja. Ik lees er nooit iets over. Nou, dat is, dat is wel een, een goed punt wat je maakt. Uh, dat is de kracht met tevens onze valkuil. Wij, wij zijn wel eens, uh, we schieten wel eens tekort in dat te laten weten. PR. Uh, uh, uh, en PR te maken. Dus daarom is het ook heel fijn dat ik hier uh, mag zitten daarvoor. Mm. Want natuurlijk, heel erg leuk, de activiteiten die we doen varieert van golf, uh, uh, bridge, uh, wat wij uh, eind oktober weer in, uh, in Zandvoort gaan doen. Vertel er even over dat ja. Er is. Ja, heel goed, heel goed. Wij doen dat altijd, het laatste, de laatste Zondag van oktober, als het wintertijd gaat worden, dat is een voordeel. Dan komt ook niemand te laat. Nee. Wij, uh, <lacht> We een uur eerder. wij doen dat met 170 paren inmiddels. Er zijn dus 170. U zult dat ook wel zien in Zandvoort als u rondloopt. Daar lopen 170 paren mee. Verschillend uh, lopen het uh, over diverse horeca-gelegenheden. Uit heel Nederland. Uit heel Nederland komen die. En ik heb daar, uh, ik moet u voorstellen, er zijn ontzettend veel medewerking van, bijvoorbeeld Café Neuf, Greek Cuisine, Felix. Ja. Uh, in Restaurant, MMX... Uh, Rabbel, Restaurants ook heel belangrijk... het verenigingsgebouw, je eigen verenigingsgebouw... de Blauwe Tram en het verenigingsgebouw de Krocht... die helpen ons mee... locaties te zijn voor de Britjes. U moet je voorstellen... dat zijn overal tien tafels van vier man... en die hebben we met een bepaalde logistiek... laten we die de hele dag over Zandvoort lopen. U zult ze ook treffen. Het leuke daarvan is... ja, natuurlijk weer geld voor het goede doel... maar als je ook op zo'n dag bent... hoeveel plezier deze mensen hebben hebben op zo'n dag. Ja, dat is een dubbel. En dat kenmerkt eigenlijk steeds, onze acties. Het is ontzettend leuk om te doen. De mensen vinden het fijn. En het brengt ook geld op, op het voor geld op. Ja. Ik zit nog even te denken aan die, uh, aan die PR waar jij over begint. Ja. Willen jullie dat eigenlijk wel? Ik heb ook soms het idee bij serviceclubs, en ik ken er een paar in Zandvoort, ja. die zeggen laat ons alsjeblieft ons dingetje doen. En heel af en toe komen we even naar buiten. Ja, nou dat, dat is wel een waar woord. Uh, het liefst zouden wij onder de radar gewoon de dingen doen, zonder ons daar op de borst te kloppen. Maar dat het wel gebeurt. En soms is het gewoon handig toch iets te laten horen. Voor dit uh, evenement Culture at the Beach uh, is het zeker handig. Want je wil mensen in een openbare gelegenheid in de strandtent hebben. Ja. En voor andere dingen is het misschien wat minder. Dat klopt. Dat klopt. Kijk, zoiets is natuurlijk wel fijn om mensen, bijvoorbeeld gelegenheden, die ons enorm goed helpen al jaren, om daar die iets in het zonnetje te zetten. Uh, maar het inderdaad, voor zo'n zo strand, voor zo'n uh, is dat ontzettend belangrijk. Ik uh, hoop dat heel veel mensen kaartjes gaan kopen bij uh, de strandtenten Focus Captain Kot. en dat was de derde? Plazant. Plazant, Plazant ja. Uh, ik hoop dat jullie helemaal vol komen te zitten. Ja, dat hoop ik ook. Dus uh, ik zou zeggen, meld u zich af voor u dan. is de zit het al vol of is ja, de bridge is vol. Dat snel, hè, die bridge komt het heel Nederland. Ja, ja, daar moet je heel snel bij zijn. En ja, ieder jaar gelukkig gaat dat heel erg goed. We gaan het ieder jaar doen. Dus je kunt volgend jaar ook gewoon weer meedoen. Je kan nu al inschrijven volgend jaar, Pieters. Absoluut. Oké, Erik, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. Ik hoop dat je veel kaartjes gaat verkopen. En dat kan besteld worden op ww.culturebeeach.nl of bij de deelnemende je Dankjewel. Heel graag gedaan en bedankt voor de ontvangst tell me what this is this per mosta in mainta sta sta sta tardi a noci a fiore na occhio You know what it is? You know Hi. I'm a big Pablo, un buen a big consejo, tu a Uitzending en aan tafel, u hoort het al. De stem van Theo van den Burgers. Maar daarnaast zit José Ruiters. Kuiters. Kuiters. Ruiters. Met een k. Ja, Ja, dus <lacht> dat verandert weer een beetje. Theo, ja. waarom stond het zo verkeerd in de krant? Uh, geen idee. Ik ja. weet niet wie het heeft op. Maar mijn naam is ook verkeerd in de krant dus. <lacht> nou, maar dat trekken we allemaal weer <lacht> de, dat trekken we allemaal weer recht. Van we van hebben de... een Chanti- en Zeeliederen festival. En dat is morgen. En dat begint om kwart over tien komen ze binnen in uw unicum. Dat je al leest mee? Ja, <laughs> uiteraard lees ik mee. Um... Inderdaad, morgen is het er weer ziet er zo simpel uit, zo'n dagje organiseren met uh, wat koren uit heel Nederland. Maar ik hoor net, je moet ook broodjes smeren. Ja, je moet broodjes en je smeren, bonnetjes tellen en, en, en bananendozen verzamelen. En dat, is, dat is enorm, de meest dankzinnige ja? dingen. Ik vind het ook leuk. En Ik heb toch niet zoveel te doen. Te en ik heb helemaal niks, <laughs> Hij ik, is ik is helemaal niks te doen. Hij is gepensioneerd. Ik precies uh, <laughs> een maand geleden ik me eerst de AOW gevangen. Ja. En uh, dat ik niet meer werk, dat mis ik niet eens... Want ik heb het zo verschrikkelijk druk. Ja. Maar het zijn allemaal hele leuke dingen. En je werkt met hele leuke mensen. Net zoals die. Ik heb onder andere de contacten met die tien koren die er morgen komen. Ik ben een soort uh, tien -koren. Uh, minister van buitenlandse zaken. En die contacten is gewoon uh, verschrikkelijk leuk. tien koren komen uit heel Nederland? Dus. Uit heel Nederland. Uit heel Nederland. En de verste komen uit uh, die keer uh, de bekende polisjongens. Die zijn hier al uh, Ja, waar komt die ik voor na, de, de negentiende keer. Waar, en die komen die uit van? Woudsend. Woudsend. En dat is heel ver weg. Heel dat ver is, in ja, Friesland weg. Heel ver in Friesland. Maar de die mannen die komen al 19 jaar hier. En zeer zeker hebben ze een... Uh uh, een band met Zandvoort opgebouwd en uh, onze vrienden uit uh, Woudsend komen. En eigenlijk, zoals... eigenlijk is het daar begonnen, hè? Eigenlijk, ja. Dat is uh, Een goede 21 ja, ja, jaar geleden ja, precies. was er een klein comité uh, samen met onder andere Klaas Koper daar. Uh, toen hadden zij dus ook hun festival. Dat hebben ze één keer in de twee jaar. En toen zeiden ze goh, wat lijkt het ons tot leuk om dat hier in Zandvoort te doen. En toen is dus een petit comité daarmee begonnen. En uh, ja, het is uh, van een klein evenement uh, okay. uitgegroeid tot een groots gebeuren. En je hebt altijd mooi weer. Wij hebben ja. al altijd ja. mooi weer. We hebben een hele goede band met KMI. Ja. Hebben we gewoon geregeld, ja. Ook dat met die man hierboven. Uh, dan heb ik weer een andere band mijn uh, ding. <lacht> hey Theo, het uh, twintigste keer, het uh, is opgezet uit Wouds End, het dreigt een stuk te lopen en daarna is de andere organisatie waar jij onder ja. andere in zit, ja. is uh, bezig gegaan. Um, het is een van de oudste festivals van Nederland, want je ziet ze echt over de top uitspringen tegenwoordig. Ja. Hoe komt het dat koren zo graag naar Zandvoort komen? Ik denk de gastvrijheid die ze hier ondervinden. Uh, uh, uh, uh. We beginnen, we beginnen echt op tijd al te vragen. Is praten, ook niet mensen. de organisatie? Nou ja, ja, dat noem ik gastvrijheid natuurlijk. Ja. Dat zijn er meer. Vanaf, uh, januari januari een beetje. Ik weet, ik heb, volgende week heb ik mijn lijstje al klaar van de koren die ik volgend jaar wil hebben. Dan ga Ik, ik ook. Zo, uh, december, januari ga ik bellen enzovoort. Uh, heel veel gaat dus mondeling, de afspraken. Bevestigd uiteraard per brief en dergelijke. En zeggen ze, oh wat leuk. En er zijn dus, we willen dus minstens per jaar één, ik noem een, een nieuw koor. Uh, meestal zijn het er wel twee en uh, ze staan te trappelen ze staan echt te trappelen want die koren die praten met elkaar die zeggen van zandvoort het is een leuk festival. En misschien ook door het knussen van het geheel, die is in het dorp, eh, nou, een shanty lied zingen, met je poten in het zand, zoals wat bij 10 morgen gaat gebeuren, is schitterend. Dan sta je over de, de woeste wo woelige baren te zingen, met je poten in het zand, met je blik, nou, dat is, dat is gewoon schitterend. Dat is echt mooi. Maar oh. jullie, jullie zijn ook streng. Heel streng. Uh, ja, want ik, af en toe dan kijk ik bij, bij koeren, en dan zie ik iemand aan de kant Zitten, van nog één lied. Ja, maar we willen nog een stuk of vier zingen. Maar dan is het iemand van nee, dat mag niet. Je dat, moet er nu stoppen. Ja, ja dat past ook niet. Nou, nou, dat die, is op de... het, het enthousiasme is zo hoog bij ja. de koor. Ze willen doorgaan. Ja, precies. Ja. Maar het en volgende hebben... koor wil ook doorgaan. Ja. ja, precies. Ze willen allemaal graag zingen. Ze dus staan uh, voor een half uur ingepland. Ze mogen eigenlijk maximaal 25 minuten zingen. En we hebben dus per podium een gastvrouw. En die hebben ook de opdracht van jongens, laatste liedje of nu stoppen, nog twee liedjes. En dat is is, uh, nou, in de loop der jaren zijn we erachter gekomen, je moet gewoon uh, het strak houden. En dat maakt het ook leuk. Dan komt ieder aan bod. José, jij bent uh, bestuurslid, lid van uh, de Wapenzangers. Nou, je bent geen lid hè, van de Wapenzangers. Nee? We hebben geen leden. Je zingt. Je, je, zingt. Zingt. <laughs> je bent samen de rest van de Wapenzangers. <laughs> het um, is een, een open, open clubje. Van Ik mensen die uh, willen heb het aantal gezien waarmee de wapenzangers komen zingen. Ja, yes, veel. Hoe komt dat dat jullie zo gegroeid zijn in de laatste uh, paar jaren? jaren? De mensen vinden het leuk om te zingen. Zingen verenigd. Gezellig. En zingen is gezellig. En het heeft geen drempel. Je mag binnenkomen wanneer je wil. Elke laatste vrijdag van de maand. Juist. Ja, precies. Op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. En hoe laat begint het? Het begint om 8 uur. En het zandvoortskwartiertje, dus kwart over acht, dan is iedereen er wel. Wie binnenkomt, die krijgt een boek. Daar staan alle liedjes in. Gerard Bosman speelt accordeon. En we maken van tevoren meestal een lijstje van twintig liedjes voor de pauze. Voor dit, uh, de... um, voor dit festival, hè? Er wordt altijd extra getraind? Ja, we wij, wij gaan, ja, ja, ja, gaan één keer voor het festival gaan we echt oefenen. Met een beetje vastere club. En dat gaat onder leiding van een zeer strenge dirigent. Wie is dat? Minouska. Och, ja, ja. Ja, die heeft, uh, die heeft flink de winter om. Ja. En dan ja. moeten, moeten wij, wij ook echt hele lange haren voor. Ja, ja, ja. En dan moeten wij echt even wat oefenen, Wat stemoefeningen doen, en dan krijgen we echt puntjes op die. De meeste liedjes kennen we wel, maar dan is het even dus jongens. Het en goed uitvoeren zit een heel verschil, want als ja. je het, uh, het schema bekijkt. En dan gaat het van de Noordwijkers tot de Zillik, de Raling, de west Daar zit ook een verschil van kwaliteit in. Maar je wil als organisatie, TO, toch een redelijk niveau hebben. Ja, ja. Absoluut zeker. Dat is sowieso. Als, dus, uh, als een koor zich aandient. van inmiddels. dan wordt er inderdaad echt uh, veldwerk gedaan. Dan wordt er eerst een website bekeken. en vaak wordt er ook naar geluisterd. Ha. En uh, van uh, hoe gaat het? Hoe zingt het? Uh, we hebben wel eens onze neus gestoten, ja. dat we een, een, maar, een club hadden. en maar, dat viel wat tegen. Jou. Ja, maar vroeger. zongen ze alleen met hooguit een, een begeleiding op accordeon. Ja. Maar nu komen ze met complete apparatuur aan zitten. Nou, geluidsapparatuur. En de meesten hebben twee of drie accordionisten soms. Dat moet je ook organiseren. Dat mag ja geluidsapparatuur hebt staan. Nou ja, dat hebben we eigenlijk afgesproken. Van de tien koren hebben we er vijf gevraagd van neem jullie apparatuur mee. En laat het staan op de plaats waar jullie starten. Ofwel dan hoeven ze niet met geluidsapparatuur te slepen. Ze hoeven alleen maar in te pluggen voor zover nodig is. En dat scheelt tijd. En dat is ook dat efficiënt hier weer. van zoveel mogelijk dat er gezongen wordt. en Geen wisseling van de wacht van het ene koor afbreken, het andere koor opbouwen. Het kost zo tien minuten, kwartier, ja, ja. voordat je weer... We willen zingen. Het gaat heel om zingen. het zingen. Ja. Ja. Ja, door die uh, niet-wisseling van apparatuur win je zo vijf, minuten. Ja, en, uh, minstens. daar is ja. ook uh, redelijk in. Ja. laatste liedje, weglezen De rest moet die, uh, die tracksuit, die moet wel geïnstalleerd worden. Soms zit er een gitaar bij. Theo. Programma van morgen. Nou, we starten natuurlijk uh, de Unicum. Dat is een, ik noem het zelf al de Meet and Greet. En dan is er een optreden van het Joppenkoor. Uh, met name voor de bewoners van de Unicum. Een nieuwkoor, hè? Uh, een koor inderdaad. Uh, ook die, Zij stonden al drie jaar te trappelen van alsjeblieft mogen we komen. En uiteindelijk hadden we een plekje dit jaar. Dan gaan we naar het Raadhuisplein. Ja. Klein. Waar komen die Joppen vandaan? De Joppen komen uit Warmond vandaan. Okay. Ja, ja, dat is om de hoek. Leuk is het trouwens morgen. Je, krijgt, je het omhoog. Ja, zeker. We krijgen hoogbezoek. Ofwel de burgemeester, plaatsvervangende burgemeester, mevrouw Zwart, die komt. En die. Zit hier mee? Aangekondigd, aan die komt zowel in uw Unicum, en daar wil ze ons al toespreken. Ze dus gaat ook zelfs weer naar het Bordes, want uh, ze willen alles zo ook zien. En, uh, deze klinkt dus erg enthousiast en met name in de Unie kunnen wil ze een, een, een openingswoord doen. En officieel wordt het op het Bordes uh, het gemeente, in, bij het gemeentehuis geopend door onze wethouder, de bekende meneer Bruis. Ja, die zingt mee met... Uh, ja, die is, die is enthousiast fan. Ja. <laughs> en die, oh, die hebben we gevraagd voor de opening op het bordes. Maar ook de afsluiting en het eind op het gasthuisplein Dat is altijd een grandioos Dat zijn Al die tien koren met publiek eromheen uh, staan even lekker samen te zingen. Dat is altijd... Uh, ja, rillingen over de brug krijg je de traan in mijn uh, even, even stop, even stop. Want het, het sluit op het de hele dag zijn daar ook de optredens. Ja, ja. Er is ook een kofferbak, kofferbakmarkt. Ja. In goede samenwerking met Roy, die straks het een en ander komt vertellen, eh, liepen er twee vergunningen. Waarvan de, de Chantikoren en uh, toestemming voor de kofferbak. En er is met Roy afgesproken dat hij uh, de zwarte weestraat pakt. En hoe ja. gaat hij Oké, okay. die schuift een stukje op. Hij schuift een stukje op, maar... Hij ja, zal het zo nog vertellen. Het kan goed samen en bij elkaar niet. Ja, hoor. Uitstekend. Zoals bijvoorbeeld in wouds vorig jaar waren. Nee, dit jaar. Waar dit jaar waren. Dit jaar? Daar is ook zo'n zo soort markt door het hele dorp. En dan staan ze ook in het dorp viesder ook. En viesder bakken, hartstikke leuk gewoon. Daar en horen wij ho ook altijd nog van. Ja. meer. Je hoort erbij, vis ja. en bier. Ja. Zodat, uh... <laughs> ja. ja. En vooral gezelligheid. En vooral bij ons, de Zandvoortse Zon. En de klededracht vind ik ook altijd zo mooi, want ik zie koren in prachtige kledij lopen. Ja. Nou, dat, dat geeft een folklorig gevoel. Ja. Maar dat zijn ook echte koren die één keer per week echt oefenen. Ja. En wij als wapenzangers, wij zingen één keer in de week. Eén keer in de maand. Eén ja. keer in de maand, Zingen <lacht> zingen we. Nee, want het is, en dan, wij hebben een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje dat wel. Ik vind altijd al, de dames zien er altijd wel heel erg uitgedorst uit. De dameskoren, ja, met name. ja om even de koren door te lopen. Ja, vertel eens. Komen vandaan, waar? Eimuiden Oké. Komen ook al heel lang, Job hadden besproken. Dullegiet. Giet, die komen schrik niet uit Enkhuizen. En dat is een stel, krankzinnige meiden, die maken er een feestje van. En die zijn er ook echt heel leuk uitgedorst. En die maken heel ervan. Dan komen we bij een belangrijk koor, uh, VOC. VOC, ja, dat is ook een, een club die al heel lang met ons ziet. Waar vandaan? Vijf huizen komen die vandaan. Okay. En het leuke daarvan is uh, ze hebben een, een hele leuke, enthousiaste dirigent Ingrid ja. Prins en die, als, die hebben al uh, voor de vijfde keer dat ze uh, de samenzang organiseert. En ik heb er eergisteren aan de eigen gezegd ik Theo, moet u niet eens een andere dirigent? We zeiden we, we vinden jou zo leuk. Maar het is, die meid heeft een grote kapteinpet op en die maakte er wat van. Echt heel erg leuk. En ze is streng aan het eind. En ze is ook heel wat Dat oh. hoort er ook bij. Wat, moet ja. af bij het Zandvoortse volkslied? Ja, ja, ja, ja. De ja. jongens. De jongens. Ja, dat komen uit. Die komen uiteraard, dat uit laatste. Ja. En voor de rest die nog niet genoemd zijn, zijn de mannen, die komen in de omgeving eh, Amsterdam. Daar wil ik nog even een uh, vraag bij stellen ja. bij de Weespertrekvaartmannen. Die zijn ontzettend populair elk jaar. Ja, vooral bij de dames. <laughs> vooral bij de Zandvoortse dames. De dames. En zelfs bij het opmaken van schema's wordt daar rekening. Ja, gehouden. ja. Uh, maar ze gaan iets die speciaal zo'n idee. Ja, ze hebben, ook dat is een, een club die al minstens 15 keer is geweest. En die hebben een speciaal lied gecomponeerd. En dat gaan ze morgen te berden brengen. En dat gaan ze dus bij de opening, bij het raadhuis gaan ze dat zingen. komen ze daar te staan. En, uh, dat wordt vast heel mooi. Vooral hun dirigent, dat is een charmante heer, kan goed zingen, is vaak de voorzanger. Ja. En dat is zijn uh, meestal tranentrekkers, de liederen die zij componeren en ook ter bedre brengen. Ja. En dan heb je nog Noorddijkse vice-vrouwen en Noordwijkers. Dat ja, is nou, een rechte club. Twee niet... ja Uiteind. dorp. Dat is dus het leuke. Wij proberen al jaren, al eigenlijk al twintig jaar, uh, katwijk te krijgen, maar dat lukt niet. Daar zijn redenen voor. En van de ene komt het antwoord. Ja, Op treden ze niet op. De Noordwijkers, nee, die, dat, dat doen ze niet. Nee. Dat doen ze niet. En de Noordwijkers die stonden op een jaar of vijf geleden. Stonden die, de, de, en dat zijn dus de mannen. Maar hun vrouwen zingen in hun Noordwijkse visserskoor. Dus ze komen met één bus met twee koorden erin. Maar laat je al die bussen? Want anderen komen ook met bussen. Oh... We hebben dus maximaal een stuk of zes, zeven, want bijvoorbeeld VOC, dat vind ik wel een leuker, dat komt uit vijf huizen op de fiets. Maar die bussen die worden overal in het dorp gestald. Dus ah, okay. dat is uitstekend. Ik geef altijd persoonlijk het advies van zet op netjes nekjes bij Huis in de Duinen, een goede plek. Er is nu een plek bij, uh, op de boulevard is er nog een busplek wat dat betreft. Nee, dat komt altijd goed. Komt goed, komt goed. De dus de zilk. De silik, nou dat kan niet mis missen, komt uit de zilk uiteraard ja. en ook dat zijn mannen die vaak met de fiets komen en waarom zou dat nou zijn, dat is vanwege een hoog gezelligheidsgehalte en een alcoholgehalte, Na afloop, dus je... dan kunnen ze aflopen, kunnen ze ja, terugfietsen. <laughs> de Zalvertse kroegen zitten vol. Ja. Nou, in ieder geval de vijfde kroegen. dat is wel uh, ook belangrijk om te melden, ja. want, uh, het begint natuurlijk op het raadhuis om 12 uur uh, Ja. de deelnemende kroegen zijn. Ja. Uh, Café Koper. Ja café uh, Het Wapen van Zandvoort, Gassersplein, Lauw en Hardy in uh, de Halterstraat, de Jenks op het Durpsplein en tenslotte op het strand, echt een prachtlocatie, Beach Club 10. Dan nog één keer de tijden? De tijden. Um, de meet en greet begint in feite om uh, kwart over tien, met een optreden van het jobrecord. Dan om twaalf uur is er, uh, op het Raadhuisplein de officiële opening, met ook een samenzang. Dan is aansluit aansluitend een kort tussenoptreden om half 1 op het kerkplein door de zilk En het hele circus begint in feiten te draaien om één uur. En vanaf één tot vijf zijn er dus vijf locaties op het dorp. waar dus door tien koren wordt gezongen. En tenslotte, en dat is echt een rilling over je lijf, over je rug. kwart over vijf, half zes is er een afsluiting met een uh, meezing samenzang op het gasthuisplein. En tenslotte wordt het afgesloten door onze wethouder Bluis. Met het zal Met uiteraard. Het zal volgens ja. Uiteraard. Dame en heer, bedankt voor jullie komst. Jullie graag gedaan. Hebben nog een heleboel te doen. Ja. Er moeten nog 325 uh, lustpakketten gemaakt worden. Ja. En dat moet allemaal ingepakt worden in bananendozen. Ja. Veel plezier en tot morgen. Oké. Okay, graag toe. gedaan. Dank. It's not easy. It's never been easy. To let anyone see the sentimental side of me Hard as I try, I can't help but show It's my heart you're taking for